Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De autoriteiten in Rusland waarschuwen tegen protesten. Mensen mogen niet naar demonstraties of wakens gaan in Moskou... om de vandaag overleden oppositieleider Navalny te gedenken. Wie dat wel doet, kan gearresteerd worden. Er zijn mensen die wel de straat op gaan, vertelt correspondent Geert Grootkoerkamp. Ze zoeken naar een manier om hun, hun woede en hun schok en hun verdriet te uiten. En dat doen ze dan vaak door bloemen te leggen... bij gedenktekens voor slachtoffers van de terreur uit de jaren 30, uh, maar bijvoorbeeld ook bij het huis waar Navalny woonde in de zuiden van Moskou uh, en ook bij uh, een gedenkteken voor Boris Nemtsov, een bekende politicus, een andere voorman van de oppositie die bijna negen jaar geleden exact werd vermoord. Navalny werd gezien als de belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin. Hij zat sinds vorig jaar in een strafkamp in Siberië, waar hij vandaag dus is overleden. In Zwolle zijn leden van de NSC, de partij van Pieter Omtzigt... bij elkaar gekomen om te praten over de mislukte formatiepoging. Verslaggever Wilco Boom vroeg aan leden hoe zij naar die stukgelopen formatie kijken. Sommigen zeggen dat moet de NSC echt niet doen... vanwege de manier waarom de PVV omgaat met rechten van minderheden... Andere redeneren dat je de verkiezingswinst van de PVV, die natuurlijk heel erg groot was, niet kunt negeren. En dat een vorm van samenwerking dus niet mag worden uitgesloten. Bij die bijeenkomst praten Omtzigt en andere Kamerleden met, met de NSC'ers over hoe zij naar de toekomst van de partij kijken. De Nederlandse schaatsvrouwen zijn voor de zevende keer wereldkampioen op de ploegenachtervolging geworden. Ze versloegen in Calgary, Olympisch kampioen, Canada en Japan. En zo pakken Beunen, Schouten en Groenewoud de wereldtitel op de ploegenachtervolging. En vallen ze elkaar in de armen aan de andere zijde uit mijn oogpunt op de baan. Daar waar normaal gesproken de kruising is. En vooral ook Joy Beunen, ja die springt een gat in de lucht. Het was voor hun de ultieme revanche voor een jaar geleden. Toen hadden ze namelijk ook de snelste tijd neergezet. Maar werden ze gedisqualificeerd. Ook bij de wereldbeker in Polen afgelopen seizoen werd Nederland gedisqualificeerd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en een graad of 6. Morgen een mix van zon en wolken en wordt het een graad of 12. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM Met nu, see it.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 Turn me off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 Waarmee je hebt gekust kunnen wij je tijd nog keren. Ik wil je weer als ooit begeren.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 Ja, heel misschien niet eens